Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de aanvallen op het Nasser ziekenhuis... vanochtend in Gajunis in Gaza een tragisch ongeluk. Bij de drone-aanvallen werden twintig mensen gedood, onder wie vijf journalisten. In een verklaring staat dat het Israëlische leger een onderzoek heeft ingesteld. Meerdere landen en internationale organisaties hebben kritiek geuit op de aanvallen. President Trump noemt de situatie in Gaza een nachtmerrie waar een einde aan moet komen. En de Wereldgezondheidsorganisatie doet een oproep om aanvallen op de gezondheidszorg in Gaza te stoppen. In Leeuwarden en omgeving is de grote stroomstoring nog niet voorbij. De storing ontstond doordat er een schip tegen hoogspanningskabels voer op het Van Huygensma kanaal tussen Franeker en Leeuwarden. Daarmee raakte het niemand gewond, wel raakte een hoogspanningsmast beschadigd. Tenet zegt dat het langer duurt om de schade te herstellen. Zo'n 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. Vanwege de stroomuitval zijn winkels in Leeuwarden eerder dichtgegaan en ook blijven meerdere bruggen gesloten voor boten. Een Duitse man van 23 is in het Zeeuwse dorp Grijpskerken omgekomen na een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde rond half zes, meldt Omroep Zeeland. Volgens de politie was de man met zijn familie op vakantie. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Verschillende ex-partners van de Franse sterrenkok Jean Imbert... beschuldigen hem van fysieke en psychische mishandeling. Vier van hen doen een boekje open over zijn mogelijke wangedrag. Eén van hen heeft een aanklacht ingediend bij de politie. Een ander zegt dat Imbert haar neus heeft gebroken. De kok van 44 spreekt alle beschuldigingen tegen. Eerder dit jaar deed het Franse tijdschrift Elle maandenlang onderzoek naar Imbert. En dat leidde tot de eerste berichten over wangedrag. Van het weer het blijft vanavond droog. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wolkenvelden. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog een aantal flinke files in Noord-Holland. Onder andere op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoop het Batuverdorp en Knoop het Velzen 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Diemen voor Amsterdam-Gaasperdam 3 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 De herhaling van Alternative FM. Join our caravan, let's be friends. our setting sun. Further up west, there's the promised land, it's where we go, cause it's where we are from. Don't fit the skies filled with birds, singing my words to the beating of the mountain's heart. And when I descend from the top to read her into talk, I'll show the meaning of the words, in stone. setting sun But further up the west there's a wealth that will last it's where we go 'cause it's what we own don't fear the skies black with birds screaming my words to the beating of the deafening dark and when we return from the top to descend and talk i hold the meaning of the words said it's called a strange revelation Drie. En de Profit, daar begonnen we mee. Van het album Prospero, wat tien jaar geleden is uitgebracht. Heb ik iets met Alaska? Jazeker, want wat is nou het geval? Ik was op een gegeven moment getuige van de grote prijs van Nederland. De finale in 2010 in de Melkweg. Ik vergeet het nooit meer. Ik kwam maar voor Ethereal, omdat we hier een mede-presentator hadden. In de persoon van Menno Hoekstra. Dat was een metalhead in hart en nieren. Mm. En die vond het wel leuk om Ethereal te zien. Ja, Roy, zo, zo ging dat. Uh, en die jongens van Ethereal, die zeiden we nou... wij gaan het toch nooit winnen. En uh, uiteindelijk vonden ze het dus wel. Maar wie speelde er voor Ethereal? Namelijk deze band. En dat vond ik zeer sympathiek klinken, deze band. En uh, toen dacht ik, dat moet ik onthouden. Alaska met een C. En wat gebeurde er enkele weken later ergens in het voorjaar van 2011? Prompt, daar kwam een mailtje binnen van Frank Bond. En die zei, wij zijn Alaska en wij hebben wat te vertellen. Ik zeg, jongens, ik heb jullie gezien tijdens de finale van de Grote Brest van Nederland. Bij de categorie Bens, dus. Kom maar. En zo is het balletje gaan rollen. Wat mijn verhaal met Alaska betreft. En dat gaat dus naar 2011 mensen in dat opzicht. En toen bestonden ze al twee jaar. Maar uh, was het eigenlijk uh, nog... Uh, volgens mij alleen maar in Volendam. En uh, daar hield het eigenlijk een beetje bij op, had ik het idee. Nou ja, ze proberen wel al uh, groter te worden, maar dat is natuurlijk lastig voor beginnende bandjes. Ja, Ze hadden wel een EP'tje uitgebracht, last van nummer 19. Dat zal dan oh. 2009 uh, geweest zijn. Dat heb ik me uh, laten vertellen uh. door uh, iemand die ook het, uh, binnen het Peer Songwriters Guild uh, nog wel eens. Heel actief is. En dat is ook een uh, presentator geweest uh, die maandelijks bij jou uh, aan tafel zat. Kees, Meijsen. Kees Meijsen. Die ja. kwam uh, ja. één keer in de maand bij mijn gastpresentator. Uh, ja, en die had het erover uh, over, die, uh, over die EP waar jij het nu net over hebt. Ja, in 2019 was, was ik, werd ik 15. Hmm. Dus, dus ik was toen nog te jong om uh, naar nou, opzijde van Alaska buiten Vandam te gaan. Dus ik weet niet of ze, <laughs> of ze toen ook al vaak buiten de gemeente speelden. Ja, maar wat ik uh, in ieder geval weet is uh, dat we vanaf uh, 2011, toen ze bij mij waren geweest, no. ja, dat vonden ze een verademing. Want uh, wij waren de eerste als uh, alternatieve VM, zijnde en notabene in je zandvoort die hen airplay gaf buiten Volendam of Edam. Want dat was toen volgens mij al een gemeente die uh, Edam, Volendam, al zo lang bestaat het al. Ja, Edam, Edam, Edam, Edam, en Volendam zijn al. Uh... Nou, sinds, e, nou, sinds Edam bestaat... <laughs> uh, werd Van Am gezien als wijk van Edam. Dus uh, de voormalige zeevang is er laatst bijgekomen. Ja. Maar ook inmiddels alweer uh, tien jaar geleden. Ja. Uh, zo lang uh, gaat het terug. Dus, uh, dat, dat, dat, dat, uh, maar het moment dat Leo Blokhuis er lucht van kreeg... dat kwam via Actors and Liars omdat Frank... Naar een boekpresentatie van Leo Blokhuis ja. ging in Ilpendam. Dat was het uh, verhaal. Ja, dat is waar. Ja. En toen werden ze dus uh, benoemd tot belofte van 2012. En. Um... Jan Akkerman, die zei ook nog iets magisch. Muziek van Alaska. Dat zag ik ook zo'n quote voorbij komen. Ja, en Jan Akkerman heeft, geloof ik, uh, Actors Alive's het eerste exemplaar uitgereikt. Mm -hmm. Of het was het eerste exemplaar van Lasse nummer 19. Maar ik heb een, uh, ik zie een foto voor me dat Jan Akkerman een cd overhandelt aan Frank. Mm -hmm. Dus ja, de, de, de professionele interesse was er zeker. Ja, en uh, toen zaten ze bij De Wereld Rijd Door. En iedereen dacht met e reis. Ja. Voilà, wordt het. En uh, vervolgens uh, sodemieten het uh, toch weer helemaal in elkaar uh, in dat opzicht. Wel weer eigenlijk zonde, want wat de heren maken. En dan is dit ook weer het bewijs... Uh, dat ze toch wel uh, het een en ander kunnen. Want anders... Uh, en dat ze niet vasthouden... aan bepaalde patronen of muziekstijlen... en noem maar op. Nee, Dat is inderdaad ook waar Alaska... Het zichzelf wel een beetje mee moeilijk maakt. Ze willen steeds vernieuwen. Mm -hmm. En daardoor uh, ja, duurt het wat langer... om met nieuw materiaal te komen. En dan is het toch lastig... om je, je publiek en je momentum vast te houden. Ja. Maar ze zijn weer in de studio... Er komt uh, ze zijn bezig met nieuw werk en 10 oktober spelen ze weer in de Peugeot van Volendam ja. uh, met nieuw werk ja uh, dat gedeelte van Volendam waar wij het uh, nu uh, al sinds acht uur over hebben het uh, Peer Songwriters Guild is daar een onderdeel uh, ook uh, van binnen uh, het andere geluid van Volendam hoe uh, is dat uh, nou ja laat ik het anders zeggen uh, wat merkt uh, een plaats als Volendam daar nu van? Dat, uh, dat er toch mm, bijvoorbeeld meer mensen weet van krijgen... dat uh, dat het andere geluid er ook bestaat? Binnen Volendam? Of, uh, ja, binnen Volendam. Buiten. Laten we eerst beginnen met binnen Volendam. Ja, binnen Volendam. Toen ik op de, toen ik op de middelbare school zat... is inmiddels ook alweer uh, 15 jaar geleden, iets, iets langer Toen waren er echt meerdere rockbandjes... Uh, die toen heel erg bezig waren. Uh, Blue Velvet, waar uh, Jan de Witte in zat... die nu onder de naam Blanco muziek maakt. Goeie. Uh, Royal Flush was een band... waaruit heel veel beginnende bandjes... Alaska is ook uit die periode uh, gestart. Mm -hmm. um, ja, en, en, en toen is het een tijdje weg geweest. Ook omdat de, de PS10 werd verbouwd. Dus daarmee was gewoon het podium voor, uh, voor jonge opkomende... Opkomende bandjes bestond gewoon fysiek niet meer. Mm -hmm. um, dus ja, toen is het een paar jaar geweest... dat de nieuwe aanwas van, van bandjes en muzikanten een beetje achterbleef. Um, ja, en toch sinds, sinds het Songwriters Guild uh, bestaat... is dat in ieder geval qua songwriters langzaam weer uh, op gang gekomen. En ook nu met, um, met Lorem Ipsum en... Um... Katmandu. Katmandu, ja. Nu leeft het gewoon opnieuw weer heel erg met, uh, met bandjes. Ja. Uh, dan weer, weer terug even naar dat Songwriters Guild. Uh, want jullie doen ontzettend veel. Niet alleen in die Peer Songwriters Guild. Maar ik kan me ook herinneren uh, vorig jaar dat jullie nog ergens een optreden... of begin dit jaar zelfs nog, een optreden hadden ergens in een kerkje. We hebben in ieder geval één keer in, uh, hoe heet dat plaatsje, uh, De Rijp... Hebben we een keer in een uh, kerk gespeeld? Ja. Was dat niet. Uh, uh, de Zwaan? het mortuarium? Nee, dat, <laughs> dat was uh, met de popreis Poprijs. In de We hebben een aantal songwriters die. Um, nou, die dus echt wel wat, wat kunnen. en die uh, dus of uh, zelfstandig buiten een of andere gaan spelen. Um, maar dat kerretje wat, wat ik net noem van. Uh, de Rijp. Toen was er iemand, dus vandaar, die kwam bij ons kijken. En die vroeg aan ons van, goh, kunnen wij niet een keer zoiets organiseren bij ons? Dus toen heb ik een aantal mensen opgetrommeld van, goh, heb je zin om te spelen in, uh, in de Rijp? Je kan met mij meerijden. En ja, dat noemen we dan een beetje PXSG on Tour. Ja. Uh, we hebben ook in, misschien ben ik toch in de war, in, in de Rijp heb je de Groene Zwaan. heb ja, is een aantal dat, keer gespeeld. Daar ben ik geweest, begin maar, dit jaar. Maar je had er nog uh, eentje ergens in Volendam... waar jullie gespeeld hebben in een kerkje Oh kerk. ja, het Overkerk. ja. ja. Daar noemde ik eigenlijk ook op. Ja, maar dat, dat is toch binnen Volendam. Dus daar... Het is letterlijk, uh, denk ik, 50 ja. meter van de beest. Ja. De, de straat uit en, en naar links. We gaan ja. ook nog een keertje naar Amsterdam Noord. Uh, waar dan? Dan gaan we dan ook een keertje... Een oh ja, uh, Swan van uh, Annette Vogel en ja, uh, Mario. Ja, ja, ja, ja, daar willen we nog keertje. een keer heen. Um. Er zijn heel veel plannen, maar vaak is dat dan, ja, dan moeten we het ook nog daadwerkelijk gaan uh, regelen allemaal. Ja. Is, het, is het ook misschien een idee? Ik weet het niet. Ik gooi me uh, maar op uh, dat je bijvoorbeeld in kleine theaters in de buurt van Volendam met bijvoorbeeld een uh, aantal leden van het uh, Pierson Songwriters Guild een middagprogramma zou kunnen neerzetten en dat je er ook iets bij vertelt of wat dan ook. Zoiets. Dat is zeker een mogelijkheid. Alleen ja, ik heb zelf die uh, contacten niet hey. en uh, ja, het lijkt me dat zo of zo'n boeker moet ons vragen of wij moeten ons aanbieden, mm -hmm. uh, maar ik denk dat, uh, dat een gedeelte van het songwalsbeeld zeker wel uh, bereid is om, om, om dat te doen. Het is mm -hmm. natuurlijk gewoon een manier om, je, om, je, om jezelf en je muziek aan de man te brengen. Ja. Dus want hoe belangrijk is dat dan weer? Want, uh, want daar vervult die uh, Peer Songwriters Guild natuurlijk ook een belangrijke rol in. Nou ja, P uh, PXSG heeft een beetje een naam opgebouwd inmiddels. Mm -hmm. um, dus als wij dan ergens naartoe gaan, al, al is het dat we op Kaaspop spelen in Eram. Um, dan staat er toch in het programma Songwriters van het PX Songwriters Guild. Um, en al, als wij daar dan een Donna-Marie neerzetten, die. Op dat moment net begonnen was, um, ja, dan trek je toch al een beetje publiek, omdat PXSG erbij staat. Ja. Als er alleen staat Roy de Smet, dan denk je ja, wie is dat? Ja. Of als uh, Jacob die Edward uh, staat, want ik uh, kan me vorig jaar nog bij Kaaspop herinneren toen kwam jij net uh, spelen en toen uh, zei hij, ja maar ik heb ook nog hele mooie nummers uh, dat je dat uh, <laughs> want, dat, zag, dat zag ik ook gebeuren uh, ze kwamen schijnbaar allemaal voor Niels buis. en uh, toen kwam vast aan jouw beurt en uh, probeerde Die de hele dat... tent leeg ja, ja. <laughs> ja. Uh, is wel maar... een soort van uh, stempel van, uh, van, van kwaliteit ja. in, de, in de omgeving <laughs> <laughs> als de PSG uh, jouw naam uh, uh, uitdraagt dan ja. hebben wij onze Seal of Approval erop gezet. En we uh, proberen ook soms gewoon samen wat dingen te doen. Ik speel bijvoorbeeld uh, nou, 18 september uh, mm -hmm. samen met Frank Bond. Uh, als Goya van Go. We ja. Spelen we in uh, Machine in Amsterdam. Dus dan, uh, ja, ik wil dat ik toch graag een keertje met Roy doen. Gewoon, gewoon een uh, kleine zaal pakken, in ergens in de. Wat, wat kijk je? Nee, ja, dat... ik, ik zoek publiek om een woordgrap. <laughs> nou, laat maar horen, die nou, woordgrap. Nee, ik, ja. ik, ik, ik, ik keek even of Marcus ook hoorde dat Jack zei dat hij het graag met mij wil doen. GELACH <laughs> <laughs> Maar in deze, in deze uh, hoekdanigheid lijkt me dat even wat meer onverstandig. Maar goed, dat uh, ga ik uh, hier nu niet vertellen hoe dat, uh, hoe dat zit. Dus, uh... Nee, maar om gewoon een kleine zaaltje te pakken. Ja. Of bijvoorbeeld bij de, de Nieuwe Anita, of uh, het Zo, pedo Theater. Ja. Of uh, om dan uh, met z'n tweeën of met z'n drieën gewoon een uh, set te verzorgen. We gaan eens even kijken hoe, uh, of we geen uh, lege zaal hebben als uh, Frank en ik het gaan doen in september. Mm -hmm. En uh, ja, dan kunnen we kijken als dat nou een succes is. Nou, dan kunnen we altijd uh, ook zoiets uh, nog gaan herhalen. Um, we gaan even nog een pauze hebben van ongeveer, een, nou, laten we zeggen, 13 minuten. En dan mag Roy plaatsnemen op uh, de kruk. Wat betreft uh, zijn aandeel als het gaat om het uh, muzikale gedeelte. Maar we hebben uh, eerst ook nog iets uh, met uh, Mirta Nauta uh, staan, want die heeft iets uitgebracht. En dat is spoken word. Uh, ze gaat er zelf ook iets over vertellen. Maar we beginnen met Homeless van Stand Still, want dat is de EP. Uh, eerst met Homeless, dan het gesprek. En dan If I Could Back. Dat is dan uh, de volgende die in dat uh, rijtje is. Uh, dus aandacht hier voor uh, Meert ten where I get hit by a car and break some bones, and people who take care of me so I could let go and not feel Anyways, it's nothing, I'm good, don't mind me. And in the meantime, my prescription for a psychologist is collecting dust in a drawer. Cause if not you, then why me? You see? homeless I don't want to stay I don't want to leave I feel frozen frozen like I've lost, like I've lost me. Op een dag als deze dat we dan toch nog op het laatste minuut... eigenlijk nog een paar gesprekken voeren, is dit er ook een. Uh, maar dat is ook een, uh, heeft ook een bepaalde reden, want de EP heet Stand Still. En degene die het heeft uitgevoerd, dat is Meert de Nauta... En die hangt aan de telefoon. Hallo? Ja, ik loop. hallo. Ja, want uh, ik heb hem uh, van de week af zitten luisteren. Maar het is nogal spoken word... Ja, dat klopt. Dat is uh, mijn achtergrond. Ik ben eigenlijk uh, begonnen als uh, spoken word artiest... waarbij ik alleen maar met een tekst en mezelf op een podium ben gaan staan... Uh, en mijn poëzie uh, en teksten heb voorgedragen voor het publiek. Mm -hmm. en, um, en eigenlijk vanuit daar ben ik op een gegeven moment... Uh, ja, de samenwerking uh, gaan opzoeken met, uh, met Jochem... Die producer is een muzikant uh, en een vriend van mij. En zijn we eigenlijk mijn teksten gaan combineren met muziek? En zo zijn we een beetje op deze richting uitgekomen waar we nu zitten. Ja, dan ga ik ook uh, gelijk naar Jochem. Want Jochem hangt ook aan de telefoon. Jochem Broersen is dat. Hallo, Jochem. Hallo. Hallo, want uh, zij is nogal erg van de poëtische, om het even uh, een beetje zo raar uh, te zeggen. Maar hoe doe jij dat dan als je muzikaal producer bent en probeert dat allemaal te vangen? Um, ja, wat, wat heel erg uh, leuk is bij Meert, is dat ze eigenlijk heel ritmisch al is met haar, uh, haar poëzie. Ze mm. dus, houdt uh, natuurlijk het ja-spoken uh, word, maar het uh, eigenlijk heet alles wat zij voordraagt al een bepaald ritme. Dus als zij mij uh, aantekeningen opstuurt... Dan zit er eigenlijk al een soort van een beat en muziek in het verborgen, die ik heb uit te halen op dat moment. Ja, wat is jouw achtergrond? Uh, ik ben van origine gitarist. Aha. Uh, ja. Ik heb recht, uh, vanaf jongs af aan uh, gitaar gespeeld en ben uh, in de coronatijd uh, wat meer op productie gaan richten. Ik heb de Wisseloort Academie daarvoor gedaan. En uh, ja, sindsdien hou ik me eigenlijk bezig met, uh, met artiesten te begeleiden om mijn muziek verder uh, ja, de markt in te brengen. Ja, is Meerte nou uh, de eerste met Spoken Word die, die bij jou aanklopt, of uh, heb je er al meerdere gehad? Uh, spoken Word was Meerte zeker de eerste. Ik heb daarna nog wel ook aan een andere uh, poëziealbum gewerkt. Ja. Wat wat echt poëzie was, en wat ja. minder uh, ritmisch. Ja, uh, wat, uh, wat is dan de uitdaging om het dan zo goed mogelijk uh, neer te zetten? Uh, de uitdaging is. Altijd te zorgen dat, dat echt het, het spoken word of de poëzie echt gewoon centraal staat. En dat de muziek dus ondergeschikt is. Maar dat het wel voldoende onderbouwend moet zijn om ook interessant te zijn voor een iets groter publiek. Dan alleen maar mensen die naar uh, gedichten luisteren. Ja, oké. Okay. Uh, weer terug naar Meert. Hè? Want ja, um, dat is iets anders dan een voordracht doen. Ja, dat klopt. Ja, en in dit album uh, zit ook zeker. Uh... Wat meer traditionele liedjesstructuren. Dus gewoon Rijn zit erin uh, soms. En uh, ook een nummer If I Could Go Back. Dat, uh, dat we ook met nog een andere songwriter gemaakt hebben. Amber Cumminga. Waarbij we echt meer de traditionele liedjesstructuur hebben gebruikt. Dus dat was voor mij ook heel nieuw en uitdagend. Maar ook heel uh, leuk. En ook om, om meer uh, in plaats van alleen voor te dragen ook te zingen eigenlijk. Ja. Ja, dus dat, dat was heel, uh, een tof, heel uh, toffe uitdaging. Ja, uh, nou heb ik Amber Kamminga uh, gesproken vorig jaar tijdens een optreden treden, uh, tijdens het Haarlem Viniel Festival met Ethan Huis. Dus ik weet een beetje wat uh, Amber allemaal uh, kan. Uh, wat heeft zij dan uh, bij jou eigenlijk uh, proberen uh, erin te brengen, zodat het niet helemaal een, uh, een, een dichter of een poët die op het podium staat? Ja, nou ja, uh, het, het, het leuke was, en ook voor, voor haar, uh, wat zij heeft uh, eigenlijk gezegd over deze samenwerking, is dat meestal bedenkt zij ook de teksten. En ik kwam eigenlijk met een tekst naar haar toe, samen met Jochem. Mm -hmm. en, waarbij we eigenlijk haar vroegen, kun je ons helpen? Want ik zag er wel een, een, een liedstructuur in, maar uh, om echt die melodie daarbij te bedenken, daar konden we haar heel veel bij gebruiken. Dus... Uh, eigenlijk uh, hebben we met z'n drieën uh, bij Jochem thuis, uh, zij op de gitaar, uh, gezeten om te proberen die, die tekst op melodie te zetten. En daar heeft zij, uh, ja, dat, dat, dat kon zij heel goed uh, doen eigenlijk. Mm. En daar is eigenlijk een heel akoestisch, bijna country-achtige sound uh, uitgekomen, die we vervolgens weer hebben... ...omgezet naar meer de elektronische sound die we op het album uh, hebben. Ja, ja want uh, dat is een beetje ook haar achtergrond. Uh, country oh, noem. En, en, en, en, en noem maar op. Uh, dan weer even terug naar, naar Jochem. Uh, als jij dit, dit heb je dus nu gedaan. Maar is dit uh, voor jou uh, eventueel in de toekomst nog een keer voor herhaling vatbaar? Uh, ja, zeker. Ja. Ik ben neerder sowieso. Het is wel leuk om samen te werken. We hebben altijd hele leuke sessies... Uh, en het is nog niet klaar. Dit is uh, hoofdstuk 1 van, uh, van meer wat gaat komen. Dus we zijn alweer uh, heel erg druk bezig met, uh, met de rest af te gaan maken. Zeg mm -hmm. dus, uh, je? Ja. ja, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ja, nee, want het viel weg. Dus je, je bent met hoofdstuk 2 bezig. Dus het uh, laat zich een beetje leiden als een soort uh, dichtbundel met hoofdstukken erin. Ja, ja, zo kun je het wel zien eigenlijk. Ja. Ja. Ja, maar, uh, in eerste instantie is het, is het allemaal echt als een uh, als geheel. Uh, ja, ontvormd om het maar zo te zeggen. Tijdens onze eerste gesprekken over wat er uh, zou gaan komen. Mm. En aan de weg merkte we eigenlijk dat er een, een duidelijke structuur in zat. Uh, die uiteenvulde in een drieluik. Uh, waardoor we uiteindelijk hebben gezegd van weet je wat, laten we van drie EP's maken. En dat we dat uiteindelijk samenvoegen naar een, uh, naar een album. Uh, in plaats van het helemaal als één geheel te gaan, uh, gaan opzetten. Ja. ja, dus Meert, hè? er komt dus nog meer aan als ik, jou hoor, als ik Jochem zo hoor. Ja, dat klopt zeker. Ja, daar gaan we nu weer mee aan de slag. Ja, uh, dit is dus uh, het eerste deel. Um, uh, ja, zijn het op zichzelf staande verhalen of hebben ze dan ook nog uh, iets met elkaar te maken, die drie delen? Ja, het heeft zeker met elkaar te maken. Het is eigenlijk, uh, ja, je kan het wel zien als chronologisch verhaal. Um, ik zie het ook echt als iets wat erg donker begint. Dus dit eerste hoofdstuk, hoofdstuk is meer donker. Uh, ...en iets zwaarder en, en eigenlijk gaan we naarmate we verder trekken door de hoofdstukken heen... ...wordt het wat lichter uh, en uh, ja, het hele project heet Dynamo... ...en dat staat ook voor het licht en voor energie en daar gaan we eigenlijk langzaam naartoe werken. Ja, voor die mensen die meer willen weten, waar kunnen ze Meert vinden op het wereldwijde web? Uh, nou, dat kan op uh, meertennaauta.com en op app Nauta Meerte op Instagram... Uh, en uh, Jochem uh, is te vinden op okabomusic.com Ja, helemaal correct. En ook op Instagram. En op Instagram. MUZIEK that you were too dark for me too far gone for me and that One too many. What will I say? I'm sad I left. Or I'm sad I stay. I'm glad I left. Or I'm glad I stayed. Nou, zij heeft het uh, uit de doeken gedaan uh, hoe, uh, hoe dat uh, ging, dat uh, opnameproces met uh, Jochem Broerse. Uh, hier is duidelijk uh, te horen dat zij ook wel degelijk in staat is om een zangpartij voor haar rekening uh, te nemen. Het uh, is zover, uh, nu uh, deel 2. Want uh, ook Roy de Smet, die we kennen uh, van het uh, programma Roy draait door... kan zelf ook wel wat. En uh, dat uh, laat hij nu horen. Uh, de eerste song die hij vanavond hier even laat horen is... Lioness Song. Entered the lioness's kingdom and i fed from a feast in my afternoon break and i wish that there was more we'd run off and hide deep in nature among green and orange leaves and we'd make way to the south and we lay our bodies down and now i know now i now i know how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 Surprise me after We thought back of the time When your brother wasn't born And we weren't separated yet After all this time I had failed To recognize you sooner The mirror showed the yellow floor I had been with you before Again another memory That escaped from its cave Even uh, jak, totdat het uh, moment uh, dat het laatste snaartje geklonken heeft. Daarom. Uh, goed, uh, dat was Linus song. Maar uh, de heer De Smet heeft er nog één voor ons, in petto, en dat is Promise Ring. Been changed now, the hour's gotten late, and your promise ring sits loosely on my finger. There's been a buzzing all day, Mercury's in retrograde, and because of that, I can't even think straight. And now, if anybody asks you how I'm doing. Dat was Roy met Promise ja, Ring. Promise Sorry, ja, ik, had, ik had je al dichtgezet, maar goed. Um, goed, uh, We gaan uh, nog even twee nummers horen en dan gaan wij weer even verder praten. Want ik uh, denk niet dat uh, daarmee het hele verhaal van de Pearson Riders Guild daarmee eindigt op deze avond. Nee, nee, nee. nee. Um, Roy de Smet had het net over bijvoorbeeld Lorem Ipsum. Uh, ook een van die bands die in dezezelfde stroming bezig was... En laten we die ook maar eens even erbij pakken. Want tenslotte is dat ook wel, uh, wel terecht. Want die vertegenwoordigt het andere geluid van Vallenham. Hier is Girl Scout.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 j Van Niels Buis en daarvoor hoorden we Lorem Mipsen met uh, Girl Scout over Niels Buis gesproken en ook een beetje over jou gesproken, de, uh, Jack. Want uh, jij, uh, het bedoeling was dat jullie morgenavond zouden optreden voor als support voor Chadwick Wild, maar er is een streep door de uh, mijnen, uh, ja, door Niels Buis. Dus we gaan het even dunnetjes overdoen morgen bij Chadwick, is uh, Roy oh ja. en ik. Oh, gaat, uh, ga jij het? Uh, doen? Nou ja, ik hoorde net in de auto op weg hier naartoe, vertelde Jack tegen mij dat Niels dus uh, morgen niet kan spelen. Mm -hmm. Dus ik zeg, uh, nou, misschien kan ik vragen of ik uh, kan invallen. Dus ik heb net. Uh, is goed dat je die trainingsanalyse uh, uh, ja, ja. even geëpt. En uh, ja, dus dan morgen Jacob die Edward en Roy de Smet als supporter voor Chadwick Wild duidelijk. dus het deze kan, twee slechter, heren die he? vanavond dus hier te horen was en als je dit uh, terug hoort op uh, maandagavond, dat kan natuurlijk, want op maandagavond wordt dit uh, herhaald. PX dan weten ja, jullie. Deur dan weet... open half acht. Ja. Tickets zijn nog verkrijgbaar aan de deur, maar wees snel. Ik heb die Chadwick Wild... die heb ik ook nog uh, zien spelen bij jullie... in de studio uh, van uh, Vonderdam en Edam... In, uh, bij de lokale omroep al daar. Dan zag uh, ik ja. een filmpje voorbij uh, komen? Ja, afgelopen dinsdag was hij te gast... in het programma Case Choice. Mm -hmm. uh, ja, om dus te praten over... Uh, zijn muziek... Ja. en uh, het optreden van, uh, van morgen. De ja. uh, Peer Songwriters Guild... Zijn kenmerkend, want ik, ik, ik ben dus ook lid van die fijne appgroep Roy Draait Door. En ik zie ineens een bericht van Kees. De avonden zijn altijd heel erg mooi en ik, ja, ik geniet er elke keer van. Uh, wat maakt dat, uh, dat uh, zo'n avond? Uh, wat, wat, uh, wat is daar zo kenmerkend aan? Uh, voor de mensen die, die dat willen bezoeken of wat dan nou? ook? Ongedwongen sfeer, uh, goede kwaliteit songwriting. Uh, denk ik denk niet dat er een... Ik durf wel te zeggen dat er niet een open mic-avond is in Nederland... met zo'n hoge kwaliteit als bij ons. Ik durf ja. dat wel te zeggen, zeg maar. Hmm. En dus, ja, het is gewoon een plek waar we samen discussiëren over muziek ook. Dus eerst spelen we alle nummers. We, proberen ook, we krijgen wel heel veel uh, aanwas van nieuwe muzikanten de hele ja. tijd. Dus soms dan moeten we ook wat minder nummers spelen. Hmm. En dan is het vooral ook uh, heel leuk om daarna... De, uh, de nog lekker een bietje te drinken samen en te praten over de ontwikkeling van die nummers. en uh, Om, uh, als je wilt, om, om, ook de, de feedback een beetje de, te mm -hmm. krijgen en uh, om de dingen te bespreken. Ja. Uh, het is daar een echte songwriting workshop. Zeg maar. en, en wat ook voor muzikanten heel fijn is om te spelen bij Songwriting Guild, is dat wij uh, publiek hebben dat echt luistert. Dus vaak als je ergens speelt, dan uh, is het publiek daar om gewoon gezellig met hun uh, vrienden daar te babbelen. En dan muziek is achtergrond. Maar bij Songbarsville wordt echt heel goed geluisterd naar uh, muzikanten. Dus uh, het is zeker de moeite waard om uh, vanuit bijvoorbeeld Haarlem of Zandvoort... de bus en de trein uh, te nemen om uh, je muziek te laten horen daar. Want er wordt echt geluisterd bij... Uh, het, bij het bijna intimiderend stil. meestal. Nou, Dat horen we <laughs> wel eens. Dat, <laughs> ja. Dit ga ik onderschrijven. En waarom? Ik ben zelf een paar keer bij deze avonden geweest. En ik als rechtgesnaar je antwoorden, zegt gewoon... het is inderdaad gewoon de moeite waard om daar eens een keer naartoe te gaan. En nou eens een keer gewoon niet uh, zo'n Yves Behrensen of, of wat dan ook uh, te horen... of een uh, Walter Kroes die volgende week uh, daar staat. Nee, gewoon eens even wat anders. Hey, gewoon je klep dicht en luisteren naar iemand die daar wat te vertellen heeft. Zo is het. En niet anders. Uh, de afsluitende vraag is... wat betekent muziek voor jullie beiden... Um, want dit is de Wietse van de Goot, vraag. Wie is Wietse van de Goot? Dat is een uh, presentator bij Siggo Sport die het uh, programma rondel doet. Uh, hij heeft een programma gehad tussen de palen. Daar had hij een paar gasten uh, als voetballers. En toen vroeg hij die vraag, wat betekent voetbal? En dat heb ik dus nu geparafraseerd in de richting van de muziek. Ik begin met jou, Roy. Wat betekent muziek voor jou? Ik kijk juist jak aan. van <laughs> uh, maar, ja, maar Kan ik even nadenken? Nou, goed. Maar, maar, maar, maar, het, is, het is me wel gelukt. Um, ja, voordat ik uh, muziek maken ontdekte, was ik een uh, beetje ja, heel uh, triestig op mijn slaapkamertje aan het uh, internet, uh, forums, dingen lezen en mm -hmm. een beetje rollercoaster tycoon spelen. Dat was wel ik... een goede tijdsverdrijf hoor. Ja. <laughs> dat was ja, ik ook. Jawel, maar als je, dan, als je dan toch ouder dan 16 wordt, dan heb je andere hobby's nodig. En als ik dus niet uh, muziek maken had ontdekt, had ik. Uh, een heel sneu uh, jongetje uh, gebleven. Mm. <laughs> Hoe zit het uh, met jou, uh, Jak? Nou, voor mij is het... Uh, ja, ik wil niet melodramatisch doen. Maar het is voor mij even belangrijk als slapen, <laughs> eten en drinken ongeveer. Als ik, als ik, heb. Ja, het is voor mij een eerste levensbehoefte. Als ik niet optreed of niet speel of geen muziek maak... dan kwijn ik langzaam weg. En dan, ga, dan of schompel ik... Is, ik kan niet zonder het luisteren en het maken. Dan zou er iets kunnen ontstaan als Sophie Tech Ja, ook als ik wegkwijn, op een gegeven moment ga ik toch uh, <laughs> op een gegeven moment de gitaar erbij pakken, weet je wel. vooral als het uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, de laatste maand voel ik mezelf niet zo heel erg lekker. Maar dan wordt het, uh, het medicijn is dan meestal, om dan vaker in mijn atelier gewoon een vier uur lang, ook al komt er niks uit, gewoon op mijn gitaar te gaan zitten, rammelen. En uh, om, om mijn liedjes te spelen, nieuwe liedjes uit te soorten. Dat gaat eigenlijk alles, dat hele, een soort van meditatie. Dus muziek is ook een vorm van meditatie natuurlijk. Maar uh, ik, uh, ik zou er waarschijnlijk niet meer zijn als het niet voor muziek was. Oké. Okay. Dat meen ik wel serieus. Uh, ik vond het leuk dat jullie weer uh, geweest uh, waren vandaag. Ik vond het ook heel uh, leuk, ja. Uh, ook. Graag gedaan. En ook jullie voor jullie komst. Klaar een beetje afsluiten. Hier is blanco met Forever is Now. Hey, Try to change direction, break the laws of attraction. Had a thousand silly answers to one little question. I got my asking hard. I never was too smart. A job in the city, pushing papers in the dark. Got a job in the city, pushing papers in the dark. I say, hey, go away. Let's go out away from nothing by the river. The sound of the streets, the shuffle of our feet. Let's sail into four. Steve likes watching trains, and he believes his final destination is heaven's central station. He don't like talking, not at all. He likes to spray paint poems on the subway walls. Some of these words of the profits on the subway walls. I say tomorrow come around Is nou van uh, Blanco. Het is een uh, single die, die hij uh, eigenlijk vrij vers heeft uitgebracht. Ik denk dat hij namelijk nog een week oud is. Um, we sluiten af met Foggy Feelings van Barency. Die gaan morgen hun album, uh, wat zeg ik, hun mp-presentatie doen in de Sinetol, The War on Cars. Volgende week met Claire Linterlo. En dat is een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Dag.